Vrijdag werden in de westelijke staat Guillero in een vrachtwagen de lichamen gevonden van 16 mensen. Ook zij waren doodgeschoten en sommige lijken vertoonden sporen van marteling. De kiesraad stelt vanmiddag de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vast. Dan wordt onder meer duidelijk hoeveel stemmen de partijen precies hebben gekregen. Ook wordt bekend hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht... en welke kandidaten met voorkeursstemmen in de nieuwe Tweede Kamer zijn gekozen. Ook wordt de definitieve verdeling van de restzetels vastgesteld. Donderdag bleek na een herberekening van restzetels dat de PvdA zou uitkomen op 38 zetels en GroenLinks op 4. Vanmiddag maakt de kiesraad bekend of dat inderdaad zo is. Het weer vanuit het westen meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Overdag ook bewolkt en af en toe wat regen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar is er ook zon. Het wordt ongeveer 20 graden.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 Because of all the choices you have...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 Internet. Zie FM In, the dance, it in and we begin op in de the center de watch, me, in a mixed time, it rise and amplify him when we come in with this week. Money. Say En dan Kijk, voor je ziet.